De Prins en de Arme Sloeber Lang, lang geleden, toen King Henry VIII regeerde over Londen, gebeurde er iets raars. Twee jongens werden geboren op dezelfde dag en op dezelfde tijd. Eén werd geboren in het paleis en werd toen een prins. De ander werd geboren in een erg arm gezin en werd daardoor een arme sloeber. Het arme gezin woonde maar een paar kilometer van het paleis af. Dit was de trieste toestand toen de tijd. Waar prins Edward het beste voedsel en kleding kreeg... moest de arme sloeber Tom bedelen om een enkele hap... en droeg niets anders dan oude vodden. Terwijl ze beiden groter werden... was er nog een toevalligheid die ontdekt moest worden. De ongelofelijke overeenkomst tussen de twee jongens... Ah, Tom, jij nutteloze jongen. Je hebt me niks gebracht vandaag. Vader, ik wil niet bedelen. Denk je dat er iemand is die wil bedelen, jij sukkel? Als je niet bedelt, wat gaan wij dan eten? En met die instelling had je in een paleis geboren moeten worden. Waarom ben je in een sloeberhuis geboren? Maar hoe kan ik beslissen waar ik geboren word? Oh, hou je mond ondankbaar, jong. Ga weg en breng mij wat geld Het enige goede in Toms leven was professor Andrews Die les gaf op een school in de buurt Hij nam elke week verschillende boeken met zich mee En moedigde Tom aan om te lezen Boeken zijn een man zijn beste vriend Tom Ze zullen je door elke situatie heen leiden Ik weet dat het leven zwaar voor je is Nee, dat weet je niet Niemand weet dat Vertel me, professor, waarom ben ik niet in een paleis geboren? Ik wil niet mijn hele leven een arme sloeber zijn. Het is niet eerlijk. Wie zegt dat je een arme sloeber moet zijn alleen omdat je in een sloeberhuis bent geboren? Maar is dat niet hoe het werkt? Het kind van een arme sloeber is een sloeber. En een kind van een koning is een prins of een prinses. Maar wanneer we ouder worden, kunnen we kiezen om iemand anders te zijn... We hebben zelfs de keuze om wie dan ook te zijn. Vertel me eens. Als ik je alleen deze twee opties geef... een arme sloeber zijn of een hebberige oneerlijke man... wie zou je dan liever zijn? Als de enige optie is om een hebberige oneerlijke man te zijn... dan blijf ik liever een arme sloeber en eerlijk. Precies. Zie je? Je kan altijd kiezen... Maakt niet uit of je in een paleis bent geboren of in een kleine hut. Eerlijk en nobel zijn, daar heb je moed voor nodig, Tom. En ik weet dat je die moed hebt. Ik geloof in jou. Bedankt. Op een goede dag dwaalde Tom rond op zoek naar voedsel. Na een paar kilometer te hebben gelopen, kwam hij bij het paleis. Hij was verwonderd om het hoge en grote gebouw voor zich te zien... Hij ging eromheen en slop door de bosjes om het van dichtbij te kunnen bekijken. Hij zag prins Edward met zijn speelgoed spelen. Oh, hij moet vast prins zijn. Ik wou dat ik een koninklijk leven kon leiden. Hé hey jij, vieze jongen. Hoe durf je dit terrein te betreden? Laten we hem in het paleis gooien. Net toen de soldaten Tom oppakten om hem eruit te gooien... kwam prins Edward aangerend... Wat is hier allemaal aan de hand? Deze jongen probeerde het paleis binnen te gaan. Wat is je naam? Mijn naam is Tom Kanti. Mijn excuses, is uw hoogheid. Ik bedoelde het niet verkeerd. Ik keek alleen naar binnen door uw raam. Ondanks dat hij erg vieze kleding droeg, sprak Tom met respect. De prins was nieuwsgierig naar de jongen. Hij nam Tom mee naar zijn kamer en bood hem eten en snoep aan. Tom kon niet geloven dat hij nu in een echt paleis stond. U hebt heel veel geluk. Ik wou dat ik ook een prins kon zijn. Vind je hier niet iets vreemds, Tom? Er zijn veel overeenkomsten tussen onze uiterlijke. Dezelfde ronde neus, krullend haar, grote ogen. Ik zag het inderdaad. Maar er is een heel belangrijk ding. De plek waar we vandaan komen. Wat ertoe doet in dit koninkrijk is dat jij deze dure gewaarden draagt en ik oude vodden. Zag je niet hoe jouw bewakers mij behandelden? Het maakt ze niks uit dat jij en ik veel op elkaar lijken. Niemand maakt het wat uit. Ik geloof dat niet echt. Wacht, waarom ruilen we niet van kleren en testen we iedereen? Dit wordt leuk. Uhm, ik weet het niet. Kom op Tom, we zijn nu vrienden. En zo deden ze het. Tom en Edward waren geschrokt om zichzelf in de spiegel te zien. Wauw, we zien er hetzelfde uit. Ah, oh, maar het is allemaal een droom. We moeten nu ruilen van kleding. Waarom zo'n haast? Laat me mijn bewakers testen. Ik zal deze kamer uitlopen, gekleed als een sloeber. En jij blijft hier en doet alsof je prins Edward bent. Maar, wat als... Maak je geen zorgen, Tom. Alles komt goed. Ik ga nu. Op zijn weg naar buiten pakte de prins iets uit zijn kast... en verstopte dat in zijn vieze kleren. Toen liep hij naar de hoofdpoort van het paleis. De bewakers zagen hem niet eens. Tom had gelijk. Het enige waar ze om geven is wat ik draag. Ze herkennen me niet. Edward liep de poort uit en draaide zich om... om weer naar binnen te gaan. Maar de bewakers hielden hem tegen. Wacht, genoeg. We laten je niet bij onze prins rondhangen. Ga weg. Kom maar. Ik ben Prins Edward. Ho, ho, ho. En ik ben de koning. Wat? Nee, dat ben je niet. Hoe hij ook pleitte? De bewakers waren niet overtuigd. Ze gooiden de prins eruit. Ah! Oh, jongen, dit gaat nog niet makkelijk worden. Waar ga ik nu heen? De prins liep weg van het paleis en werd helaas gevonden door Toms vader. Ach, jij nutteloze jongen, waar ben jij geweest? Ik heb heel erg honger. Ga, haal me wat eten. Niemand had ooit zo tegen Edward gesproken. Bang en in de war vertrok hij om eten te zoeken. Terwijl hij over straat liep, was prins Edward geschokt over wat hij voor zich zag. Mensen in mijn koninkrijk zijn zo arm. Dit is ongelofelijk. We verspillen elke dag voedsel in het paleis... en hier hebben ze niet eens genoeg om een gezin van twee te voeden. Ondertussen deed Tom zijn best om iedereen ervan te overtuigen... dat hij niet prins Edward was, maar niemand wilde luisteren. Iedereen om hem heen zag er verward uit. Is hij oké? Okay? Er lijkt iets mis met hem te zijn. Ik weet het niet. Ik vroeg hem naar de belangrijke zegel van Engeland... en hij reageerde dat hij er niks vanaf weet. Hij is de prins. Het is zijn taak om de zegel veilig te houden. Hoe kan hij dat niet weten? Vergeef me, maar is het mogelijk dat hij het vergeten is? Net zoals hij is vergeten dat hij prins Edward is... en niet een uh, Tom, de arme sloeber... Oh jeetje, dat zou verschrikkelijk zijn. De gezondheid van de koning gaat met de dag achteruit... en zijn zoon verliest zijn geheugen. God redst dit koninkrijk. Tom wou dat Edward snel terug zou komen naar het paleis. Maar tegelijkertijd realiseerde hij zich... dat hij voor het koninkrijk moest zorgen dat dat de echte prins terug was. Want prins Edward was nu eenmaal zijn vriend... en hij zou hem niet teleurstellen. Tom was wijs en intelligent... Hij nam de taken met overtuiging over en leerde snel. Iedereen in het paleis begon hem langzamerhand te vertrouwen... en begonnen van hun prins te houden. Hij was een goed belezen jongen. De kennis opgedaan door het lezen van al de boeken van professor Andrews... werd goed gebruikt. Zijn wijsheid werd op prijs gesteld. Hij was nederig en vrijgevig aan iedereen. Alles ging goed, tot er op een dag een verdrietig ding gebeurde... Koning Henry de was overleden. Het paleis was in rouw. Uh, heel veel sterkte met je vlies. Maar het is nu tijd om je te kronen tot koning. Wa wat? Maar waarom de haast? De mensen van het koninkrijk heb je nodig, prins. En je hebt genoeg geleerd... Dit moet gebeuren. Ik zal de regelingen treffen voor de bekroningsceremonie. Tom vond het fijn in het paleis, maar hij wist heel goed dat het niet zijn leven was om te leiden. Hij wou niet tot koning gekroond worden. Hij zond zijn mannen de straat op om prins Edward te zoeken. Maar omdat de bewakers niet wisten naar welke arme jongen ze moesten zoeken... kwamen ze altijd zonder nieuws weer terug. Tom begon ongerust te worden over de prins. Elke nacht wenste Tom met heel zijn hart dat de prins terug zou komen. Edward had echter een heel ander probleem. Op een dag toen hij op straat liep... werd Edward gevangen door twee boeven die hem dwongen om te stelen. Ondanks dat Edward niet echt had gestolen... werd hij in de gevangenis gestopt. Die dag zou hij naar de rechtbank gebracht worden. Edward was klaar voor het ergste. Maar... Onverwacht. uw Hoogheid, er is een fout gemaakt. Omdat ze dachten dat deze jongen een dief was, is hij opgepakt. Maar hij heeft niks gestolen. Ik verzoek u om hem vrij te laten, uw Hoogheid. Uh. Edward werd vrijgelaten. Hij bedankte de barmhartige man en vroeg om een kleine gunst. Ik heb een heel belangrijke boodschap die naar het paleis gebracht moet worden. Prins Edward wordt morgen tot koning gekroond. Zou u me alsjeblieft meteen naar het paleis kunnen brengen? De man geloofde Edward niet. Maar omdat hij ook graag de kroningsceremonie wilde bijwonen... ging hij akkoord om Edward mee te nemen. De volgende dag in het paleis had iedereen zich verzameld... om te juichen voor hun nieuwe koning. Het is voor iedereen een historische dag... Vandaag kronen wij onze nieuwe koning. Koning Edward. Yay, yay, King Edward. Yay. Iedereen was heel erg blij. Net op het moment dat de kroon op Tom's hoofd gezet zou worden. Nee, wacht. Ik ben de echte prins Edward. Wat? Hoe durf je? Kijk naar je kleding. Bewakers, arresteer hem. Nee. Laat me gaan! Bewakers, op de plaats rust! Hij vertelt de waarheid, Lord St. John. Hij is prins Edward en ik ben Tom Canty. Ik heb geprobeerd het jullie te vertellen, maar jullie geloofden me niet. Hoe is dat niet mogelijk? Als jullie ons nog steeds niet geloven, dan... Hier! Is er niemand bezorgd over de belangrijke zegel van Engeland? Ik nam het met me mee toen ik het paleis verliet. Prins Edward en Tom vertelden het hele incident... Iedereen was geschokt om te horen dat hun echte prins rondwaalde op straat. Mijn excuses, prins. Ik heb geprobeerd nu u te zoeken. Alsjeblieft, neem u rechtmatige plek als koning. Tom, jij bent echt mijn vriend. Je hebt ijverig mijn taken volbracht toen ik weg was. Ik ben erg onder de indruk van je eerlijkheid. Je had makkelijk kunnen liegen om het tegendeel te bewijzen en mijn troon af te pakken. Uwe hoogheid, ik mag dan een sloeperszoon zijn, maar ik kies om geen oneerlijke man te zijn. Ik ben zo vereerd om je gekend te hebben, Tom. Zou je mijn persoonlijk adviseur willen worden? Dit koninkrijk heeft jouw wijsheid en kennis nodig. Ik zou heel dankbaar zijn, uwe hoogheid. Zodra de echte prins gekroond was tot koning van Engeland maakte hij meteen grootste veranderingen in de regels en reglementen van zijn koninkrijk. Door al de armoede om hem heen te zien had het erg veel indruk op hem gemaakt. Hij bleef een barmhartige koning gedurende zijn gezag. Het koninkrijk was geïnspireerd door Tom Kenty en zijn eerlijkheid. Koning Edward en Tom Kenty bleven hele goede vrienden voor de rest van hun leven. Het einde...